7 uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Het overleg over de crisis in Oost-Oekraïne was constructief... zeggen woordvoerders van president Poetin... de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel. De drie spraken elkaar gisteren uren in het Kremlin. Morgen is er telefonisch overleg... waar ook de Oekraïnse president Poroshenko aan meedoet. De gesprekken gaan over het beëindigen van de strijd... tussen het Oekraïnse leger en de pro-Russische separatisten. De griepprik beschermt dit jaar niet voldoende, zeggen virologen in de Telegraaf. Honderdduizenden mensen die hem hebben gekregen lopen daardoor extra gezondheidsrisico's, met name ouderen. De griepprik beschermt tegen veel voorkomende griepsoorten, maar niet tegen de soort die de huidige epidemie veroorzaakt. Hooguit 10 tot 20 procent van de gevaccineerden is beschermd, terwijl dat volgens de virologen 70 tot 80 procent had moeten zijn. Zij adviseren risicogroepen om medicijnen te nemen bij de eerste griepverschijnselen. In de Verenigde Staten zijn vijf Bosnische immigranten opgepakt... die worden verdacht van het steunen van terreurorganisaties. Ze zouden geld, wapens en Amerikaanse legeruniformen hebben geleverd... aan onder meer Islamitische Staat, Al-Qaeda en Al-Nusra. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig. In Brazilië heeft de politie dertien bankovervallers doodgeschoten. De bende wilde in de stad Salvador een geldautomaat opblazen toen de politie ingreep. Bij de schietpartij raakten drie verdachten en een agent gewond. Critici beschuldigen de Braziliaanse politie van excessief geweld. Dirk Kuit keert mogelijk terug naar Feyenoord, melden meerdere kranten. De club uit Rotterdam zou de 34-jarige Kuit een contract aanbieden voor één seizoen. Hij speelde sinds 2003 enkele seizoenen voor Feyenoord. Daarna ging Kuit naar Liverpool om in 2012 over te stappen naar het Turkse Venerbahce. Het weer. In het midden en noorden kan het vanochtend glad zijn. Er trekken vandaag wolken over het land. En er kan wat motregen vallen. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het in NLW. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersabdate. Traditionbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Ga dan weg! Dat kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft de het. laatste loodje. 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. C -C -M -M. Laatste laatste laatste uur met aan jullie de vraag: hoe heet onze technische dienst als hij wil gaan slapen? Marcussen. Hier is Galantis Runaway. Of kippen. Begin van het laatste uur traditional Anchor. En daarvoor die plaat waar ik in december zo op hoog op heb gelopen springen. Calentus Runaway Anthem van Serious Request. Stijntje? Ja. We gaan, er even, we gaan er nog even een jingle uit ons programma bij halen. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, de Jonge. Hond, hond, hond, hond. de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Elke week in ons programma dan uh, peilen wij een stelling. En ik vind het nu na zo'n zeven uurtjes nachtradio wel mooi om even de balans op te maken. Ja, er is namelijk afgelopen nacht een nachtmarathon geweest, schijnt hier. Ik weet niet hoe dat zit, maar dat is heel ingewikkeld. En de vraag was, wat vonden we ervan? Uh -oh. Optie van deze week? Optie A, vermoeiend. Optie B, vermoeiend. Optie C, vermoeiend. Of optie D, wolla. Wat je wil, laat het me weten. Kollaard.hotmail.com <lacht> Of Twitter kan ook. Stefan steffenstein. Of twitter het wat, komt het hier binnen in de studio. Kan je ook nog alles op kwijt. Het aankomende uur, wat wil je horen? Wat wil je vertellen? Waarom ben je in godsnaam wakker? Ga naar je fucking bed, mensen. Alicia Keys, no one komt eraan. En hier is Genesis in de tijd dat Phil Collins het toch niet alleen deed... voor veel en veel meer geld. ZFM, de nachtmarathon. Jesus, die knows me. Mensen zitten wel te zeiken op dat de artiesten van uh, tegenwoordig zo'n groot ego hebben, maar hier uh. doet Phil Collins gewoon... Zo, dat was asociaal zeg. Oh. Hier doet Phil Collins gewoon kaart dat hij Jezus kent. Ik liet dan, geen boer, ik denk... Uh. Het is goed met je. Ja, ja. Hoe klinkt een boer van jou dan? Moet je het horen? Ja. Nee. Goedemorgen Zandvoort. Ik ben nu echt zo nee, turkt ben straks, Van drie tot 12. Oh nee hè. Van 3 tot 12? 10 Z tot 12. Zullen we ofzo. gewoon ook niet meer proberen om radio te maken, jongens? Weet je <laughs> ja, al, al. Al. Zullen we gewoon even de <middel> laatste 50 minuten vol lullen? Z oh, je wilt gewoon echt gewoon geen muziek meer? Ik, Ik nou muziek je, muziek Af en toe gewoon even 5 minuten de lullen, de de nummertje 5. De... Een nummertje? Wat zeg je, uh, Ivo? Ik zeg, we hebben het putje nu wel gehad. We gaan nu even uit het putje. We gaan even lullen. Welk putje? Oh, muziekje lullen, muziekje lullen. Een van banaliteiten. Z zitten we nu alweer in Boeren. een putje? Boeren? Vannacht waren het hoeren alleen maar, dus maar eens uit. Als wij nou met z'n tweeën achter de microfoons gezeten gaan zitten en hun gevraagd vragen van de aanschop, misschien wordt het dan nog wat. Ja, maar waar zou je het dan over hebben, Marcus? Ja, maar die valt bijna slap. Ja, weet niet, jij bent de DJ, jij Ja, hé, ja. nee, even. Ik, ik, ik sta hier een beetje te schuiven en dan mogen jullie gewoon wel even bepalen waar te schuiven. Ja, nee, nee, nee. Ja. Ja. Zo, zo werkt het hier niet. Dan heeft hij, ze, dan heeft hij ze, de opgevoegde ja, dat, dat zou ik nu echt zuur vinden om gewoon die laatste drie kwartier ook niet te doen. Dat, ik gewoon, dat, dat mensen gewoon voor altijd kunnen zeggen, ja die shift die vind ik het eigenlijk echt gehad. Dat zou ik echt kut vinden. Dat zou ik echt vervelend vinden. Sorry, vervelend, want mijn vader is waarschijnlijk nu alweer wakker. Dus ik mag geen, niet meer schelden. Oh, dan hebben we een sms straks. straks. Uh... Ja, je moet ja, nagaan, je moeder is hier ook over een kwartier. Maar heb je het nou weer over mijn moeder? Ja, ja. Ja, ja. Ik, zal, ik, ik zal hem over de bal niet trekken. Oh, Welke balie? Welke balie? We hebben niet eens een balie. Oh, Hit me, Hit me dat mag je dan. Nee, nee, ja, nee, laat maar zitten. Heel vaak. Het is CFM Beach Beachmaster. Wat is dit nou weer? Het is CFM de nachtje. Dat programma maak ik al drie de jaar niet meer. Ja, vloggivers. exact. Alice, kiest kies zo meteen een Dirty Loops nu voor je. Hit me. I came ride. Just like a normal change from the Nee. Bij ZFM. Hey, wat zitten jullie hier op links alsof jullie al maanden geen seks meer hebben gehad? Hebben ze ook niet. Hé, <laughs> hey, alsjeblieft. Hey, als we daarna over jouw seksleven gaan hebben, dan ben ik morgen nog bezig. Want ja, dat klopt, dat heb dan ik al. niet. Bah! Ja, dat heb ik ook niet. Hey, ik ik ga geen nou Wat moet ik hier nou weer mee? Even serieus. <laughs> geen idee, maar ik weet wel... Weet dus, je, ik doe uh, gewoon mijn microfoon dicht Zoek tijd. Oké, okay. oh, oh Jonas. Hé, uh. hey, wacht even Ik Ga even één aspect maken. Ja? Geen namen noemen en niet over seks hebben. Dan vond ik helemaal gek. Oké, okay, hé hey, jij daar. Oh, dit <laughs> ja, dit is ja. Hier. Ja, ik heb het over haar, ja. Ja, hé. Hey. Hey, hoe is hij? Router. hoe is Luister, dit deed toen je twee was. Ik kwam weer kwam bij <laughs> school binnen, ging je naast de juffrouw zitten, ging je kistje een keer. Wat hebben jullie dit weekend gedaan? Maar daar heb ik allemaal niks aan. Geef eens een nummer of zo, man. Nummer 12. met een rijst. <laughs> Doe gewoon nasi, koring, bam, bam, ei. oh ja, sorry, hebben we niet. Hé, hey, luister, <laughs> als dit nou een afhaal gesprek wordt, dan ben ik helemaal gek. jongen. Hé, hey, waar is Stijn? Die wordt al de hele avond nu gehoord. Stijn! Stijn! Stijn, limonade! Hé, <laughs> hey, dit duurt... Hé, hey, hey, jongens, hoe lang hebben we nog? Ja, nee, we starten gewoon even de muziek hier. Hoe lang hebben we nog? Hoe lang hebben we... Oh, uh, uh, uh, uh, 45... Uh, en 35 Zie de visjes spartelen, zie ze spartelen, zie ze <laughs> en de... hey, We kunnen het ook over iemand verjaardag. Wie is hier als eerstejarig? Ik Ik. Ja, ik. Stefan, wanneer ben jij jarig? Ik ben vijf juni-jarig Echt? En Sander? Ja, Stefan is hier Gaan we nou echt als we elkaar verjaardag, dan ben ik er echt klaar mee Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM Ik zie deze plaats staan en ik heb echt zoiets van... Ik heb hier zo geen zin wow. ja, in Welke nou dan? Hey. Uh, uh, no One van Alicia Keys Wanneer ben je jarig? Jezus Christus. Stefan is eerder hoor ik net, jongens. Wat is het gaan we Oh, Lucy. Hé, luister. Nu gaat niemand meer luisteren. Iedereen gaat offline, jongens. Dit is echt... Ja, maar we zitten nu echt gewoon iets wanstaltigs te doen. We zitten nu de laatste 35 minuten en ik weet niet wat daar gebeurt. Ik ga er echt nog bij staan, want, oh god, Jampus. 8 uur lang zitten is ook een Zullen we even een, een workoutje doen? Ja, wacht. Ik wil mijn schoenen uh, uitleggen. Ja, ik doe kom, even mijn schoenen uit. Alsjeblieft, ja. ik wil ook mijn schoenen uit. Ik, ze zitten ook gewoon niet ja, meer doe lekker. Doe ze uit. Oké. Okay. Kijk maar. ze al uit. Kijk maar. Ja. Een gaan even om, oh, god. Godverdomme wat een lucht, hè? Ja. <laughs> Zoiets noem je. Oké, okay, even wat, wat, wat hippers of even wat uptappen. Oké, okay. luister. We gaan eerst oh. op wat gymnastiek op doen. Oké, okay, ja, eerst klappen. Okay. Wel op de beat graag, alsjeblieft. Ja, op de beat Jesus. het. Kom, kom. En we gaan op. Loop lopen. naar links. Loop naar rechts. Loop naar links. Loop naar rechts. Nee, nu naar links. voor oh. Rechts. Recht. Links. Rechts. Recht. Recht. Recht. Oké, okay, en stil op je plek en lopen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, en zakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, links, 2, 3, 4, rechts, 1, 2, 8 en 1, 2, 3, Stefan, ja. volgens mij hou jij het doen er vol. Ik ga van <laughs> de uurtje komen. Oké, we gaan goed. en de linkerarm. Oog Wat is dit nou? Jezus. Jezus, oog, oh, Hey, Hé, Olga, commandeur, doe eens even normaal, man. Hé, hey, als je nog gaat, wel bij de NPO 1. Oké, springen. 3, 2, 5. Jongens, het studieën! Wel een ja. <laughs> ben je ja. uitkijken! Oh, ja, ja, ja. Maar jullie doen wel echt win achtig gedrag. Ja, uh, DJ Jurgen hoorde je higher and higher hier bij de DJ Jurgen? Nee, dit is DJ Jurgen. Oh, hoe zegt dat dan? Nee, ik heet Steve Ai. Ai. Je Ai. maakt pas 7,5 uur programma. Ja, normaal is Kanal het. Hey, Steve, ben jij ook hier? Kanaal 40, kan je ons zien? De webcams die staan aan. Het is hilarisch, mensen. Het is live en geil. En we, het is, dat en we hebben ook nog eens een vrouw in de studio. Dus dat is helemaal fantastisch. Ei, niet te veel verwachten, hè, gelijk. Ik, ik niet, ik heb het over de kijker. De oh. kijker die mag vallen. Je nee, weet, kijk. zeven uur, daar zitten mensen gewoon nog met een broek op, maar op, op negen. Maar is het de zit te kijken? Met jouw vader, <laughs> je moeder, Sander zijn vader en mijn moeder. Nou, wat wil je nog meer? Ja, wat heb je nou weer over mijn moeder, zeg. Godverdomme. <laughs> nou, mijn moeder is ook gewoon aan het werk, hoor. Kanaal, oh. kanaal. Wacht, ka ik spreek mijn moeder niet meer. Ka ok. Kanaal. nou. <laughs> ok. Je, je zijn wel de meest slechte op mijn ingespeelde site die ik ooit heb meegemaakt. Zou ik je wat leuks vertellen? Nou. Kanaal 40. Ik heb er allemaal geen ideeën meer bij. Ik ben echt helemaal op aan het gaan. Kanaal 40. Kan Enzo. je ons zien? Op dit moment zwart, nu niet meer. Ja, maar... um, je kan ook surfen naar cfm-life.nl. Dan, Dan, Dan zie je ons niet. Dan ik ik zie je ons niet. niet. Ik hoor um, je wel, maar ik zie je niet. Of je niet. kan natuurlijk via de FM. 100, maar eigenlijk, als zeg maar mensen al luisteren, hoef je ze niet te vertellen. Nee, maar ze kunnen ook gewoon even langslopen. De, tolweg 10A. Ja, ik vind het helemaal prima. Ik heb je toch een deurtje door en je ziet ons. Ik ben hier toch weg over een half uur mij het trailer. Ja, ik helaas niet. Maar Sander ligt gaat in de die, grond te slapen. Gaat hij weer helemaal stoer lopen doen? Ik Als ie mij zo straks zien Ik de heb de ook het hard gewerkt aan. de afgelopen... Hard afgelopen gewerkt, jaar. man. Het enige wat jij hebt gedaan is niks gedaan. <laughs> oh, dat heb ik me beter niet kunnen zeggen, maar wel? Maar... Kereltje, kereltje, kereltje. En jij wilde woensdag nog mee, toch? Mijn programma vervangen, dat soort dingen, hè? Ja. Maar kijk, uit. Uitweer... ze. Ja. Avicii is hier, Silhouettes. Chris, please forward non-stop we have a beaten path before us it was all there in plain the sight come on people we have all seen the signs Big step Ja, dit liedje gaat over Jonas. Als hij zo doorgaat, dan ben je alleen nog maar een silhouet. Een silhouet voor no, die. zijn we aardig, hè? Ook wel uh, nee, jij bent mee... lekker aardig tegen mij, godverdomme. Ja, hallo. Nou, krijg je dus. Oh, ik zei, godverdomme, mijn vader is wakker. Moet oh, oh. Nou, dan was ik. meteen de Black Eyed Peas. Don't lie. Ook Leona Lewis komt eraan. Eerst je weer update, Sander. Vanuit het noorden bewolkt en wat motregen met ijzel. In het zuiden eerst nog helder. Middag overal bewolkt, maar meest droog. De temperatuur stijgt naar 2 tot 8 graden van Limburg tot de Wadder. Zondag eer, eerst enkele opklaring. In de loop van de middag bewolkt met lichte regen. Matig tot krachtige noordwestenwind. Maximum temperatuur rond de 7 graden. En dan de files op dit moment staat we vol met mensen die naar huis willen. Nou, het is 7 uur. Het zou zomaar kunnen zijn. Dat we ineens. Zullen we even kijken? Verkeersinformatie. Uh, ja, er is gewoon wat aan de hand, jongens. Nou, wat leuk. Kunnen we dat ook melden? Dat vind ik nou leuk. Nee, niemand? Oké. Okay. Uh, op de A7, Surig-Jereveen, tussen Snake oaks en de Prins-Margriet-tunnel. Bij 125.5 is een ongeval. Het zijn alleen maar ongevallen, er dus staat verder niks nog bij allemaal. Oh, dat is jammer. Op de A7, op de A7, de 28 Als je daar rijdt, zoek het uit. 106.9 Hier is de nieuwe na doen. Kan je dat nog één keer doen? 106.9 Daar hebben we Belinda. 106.9 T <laughs> f f <-M. laughs> the Black Eyed Piece for You Don't Lie And Leona Lewis is here Bleeding Love Closed off from love I didn't need the pain Once or twice was enough And it was all in vain Time starts to pass before you.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 Are Drains. drained. Cause and a lie, lie and a lie. lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no.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 Wat de grootste leugen die jullie ooit verteld hebben? Jongens, ben ik toch dan wel even benieuwd naar. Nou. Ik, ik, ik, ik zie jouw vriendin ineens heel geïnteresseerd kijken. Ja, ja, ja, ja. Ik wacht even, ik versta het niet. Nog één keer. Wat de grootste leugen is die zei... je ooit hebt verteld. Zijn je het? Weet ik veel. Wat Als de grootste de leugen, leugen is dat je ooit hebt verteld. Aan wie? Nou, Maakt af... maar uit. Ja, nou, nou wil ik ook wel aan je vriendin weten dan. Oh nee. Laat Stijn eerst even. Ja, even Stijn. Wat is die niet tot denken? Ah, ja, ik kan ik, ik, ik, ik lieg nooit, ik kan ik heel snel Ja, nee, tuurlijk niet. iedereen liegt wel. Iedereen liegt. Ja, dat een best wel een grote Nee, maar dat is ook psychologisch bewezen hè. 80% van de mensen liegt. Ja, nee, dat is. komt hij weer aan met zijn onzin. Maar ik ik denk dat 100% liegt hoor. Want 20% heeft gelogen over dat ze liegen. Oh, oh, dus oh. Dus dan oh. weet je het weer niet. Klopt het weer niet. Ja, wat is dat gelukkig? 100% liegt. Oké, okay, moet ik, ik als eerst? Niet? Moet ik als eerst? Ja, ga maar als eerst. Moet ik even denken, wacht even. Uh, ja, dan moet je niet zeggen dat je als eerst <laughs> Ja, je moet er een van de honderd uitkiezen, dus welke wil je? <laughs> nummer, nummer 1, dat je echt dacht van oeh, nu ben ik te ver gegaan. Uh, even kijken the hoor. die Nou, luister, ik heb nog nooit gehad met elkaar, als ik weet niet waar jij het over hebt. Maar oké, okay. ook niet met Rob. Hahaha, <laughs> ja, ik hoop dat je oh, luistert. Albert in crowd ook gewoon meteen. Nee, ja. <laughs> even wat kijken, ik, de grootste leugen. Ik heb allemaal grote leugen. Wat is die van jou, Stefan? Ik heb, nee, wacht ik is. Wat? En, ja, nee, nu oké. even. Wat, wat mijn grootste leugen is... Dat um, is schipvolle gekotst. Zo, het is inderdaad best wel moeilijk. Ja, hè? Als jij van tevoren ja, wel. Ah, ik heb wel inderdaad een keer... Je zegt dat ik niet gekotst had en dat het prima met me ging, terwijl dat wel zo was. O, oh, ja, dat had ik ook. Dat was bij mijn uh, oh, vader. Ja, maar ja. Dat, dat vind ik leugens maar niet dat, best Ja, wel. dat zijn ook leugen. Ja, zo rijdt het nou vertrouwen. Ik heb nou tegen vertel... mijn dus gelogen dat ik een kind ook uit ben gegaan van blauwen. Ah, dat ben je ook gegaan. Dus ja. ja, dat is goed. <laughs> <groot. laughs> <laughs> ik hoop dat ze allemaal luisteren, jongens. Ja, dat luisteren ze Maar ja. uh, dat is van mij, wil je dus niet weten? Nou, kom maar op. Ja, fuck. Nee, ik had <hijen> ouders aan mijn vader gelogen dat. Uh, even kijken. Wat was dat nou? Oh ja, dat ik zijn auto had gepakt zei ik nee dat is niet zo dat deed de buurman en hij geloofde de buurman ja ik buurman. was uh, kijk, buurman ik was wat doet hij nu <laughs> <laughs> ik was acht maar ik had zijn auto gepakt en het ei van de straat neergezet maar hij ging niet meer aan dus ja moest ik teruglopen jezus, jezus. <laughs> geloof het of geloof het niet bel me van nee ik, gelo ik geloof dat dit een leugen dit, dit was een leugen bel me ja, van dit was gewoon een leugen dit was gewoon een le maar was we gaan, gaan, gaan hem blijven in deze video en wat is dan de grootste leugen die je ooit een vriendin hebt verteld ja, die heb ik niet nou Bye. Uh, vertel jij nou maar oh. uh, ja, eten, nou Ze oh, kijkt kijk, niet naar Wacht, We doen het anders, ja? Zij vertelt hem. Ja! ja. Wil ik, wil ik Kom maar, Ali! Oh, twee ja. microfoons zou ik meteen krijg ah, krijgen, toe. Maar die krijg je weer zo juist, doe me niet. Hoe ja. moet ik nou weten wat jij liegt? Ja, nou, wat lieg jij nou? Vertel dat maar eens oh, ik, ik, oh. ik, ik, ik, Ik lieg niet, echt niet. Ik geloofde allemaal geen stilte. Nee, je hebt 80%. al eens een relatie gemaakt, maar volgens mij heb je nu ook een gebroken. Het is een beetje stil, heb je nog wat te vertellen? Ik? Ja, wat ik ben even... nog steeds aan het denken, ik weet het echt niet. Oh, je, jij moet ook nog. Ja, ik ben oh. nog steeds aan het denken. Ja. Kom er over tien minuutjes even terug. Ja, ja maar uh, nee, dat was... Ja, al, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dan zijn we het La, vergeten. Klaarne. Nee, denk jij er even tien minuutjes over? na. kan je even reloaden. Ja, doe. Ik, ik probeer een bruggetje te maken. Fijn dat het weer. Het is vreselijk. Ja, ja, je moet er echt even op gaan oefenen. They're So, so far away. When En ook Tommy Trash. Die heeft het slechte gedeelte, dat mocht in de vuilbak. Ja, goed. Ja. Reload, hierbij. ZFM, de nachtshift oh god, ik ben even vergeten, hoe heet hij nou, weer? De. Co. Ja, jij hebt nu ook geen speakbriefje, hè? Nee, meer, jij al. hebt een speakbriefje ja, gehad. Wacht. wacht, nee, deze moeten we gewoon echt. Je de... dacht gewoon met plofkippen. Ja, maar dit is dus ergens. De hè? opgeholde plofkippen. Nee, niet opge opgeholde. <laughs> ook opgeholde op plofkippen. Ja, de op Ook de plofkippen, dat was het. Ja, juist een hem. De shift is bijna ten einde, we hebben nog uh, ongeveer 13 minuutjes op de klok. Oh, nee, nee, nee. En dan gaan we hem overgeven. Aan Tupac. En daarna ga ik ook zelf overgeven waarschijnlijk. <laughs> Bij, uh, bepaalde ellende. Ik hoop dat ik nu slaap voor je. Taxi. <laughs> ja, mijn taxi die komt er dus zo meteen aan, Eke mijn moeder. Ze heeft vast haar heel knap gedaan. En Eva Levine zometeen nog voor je complicated hier in de nachtshift. Ook simple plans. Samen met yes. Shana daar same game it op. Summer Paradise komt er aan en Armin van buren is hier met RM Young Utopia.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 Met Simple Plan oh. And I'll be there in a Summer Paradise hoorde je, ook Armin van Buren en Adam Young I'll be there in a heartbeat. Yeah. En Utopia Nou jongens, dat was hem Het uh, was een enerverend nachtje Ik uh, wil iedereen uh, die erbij is geweest, die heeft geholpen die mij Energy heeft toegediend. Die mij spraakwater heeft toegediend. Die mij geholpen heeft Spraakmemo's. Ja, spraakmemo's. En een heleboel andere dingen. Uh, ontzettend bedanken. Uh, heren, ook jullie bedankt. Was ja, top. graag gedaan. Voor het, Dat is echt heel leuk. Nee. Voor het meelullen. Um, aankomende woensdag ben ik er weer met Stef en Stein we zijn er zonder één Stein. Dat zijn je grootste leugen nog vertellen. Ja, Stein. Ja. Ja. Ik ja. weet het nog steeds. Ja, raas ja. daar. Ja. krijgen nog van mij het goed. Wat we doen, over anderhalve week dan is Stein weer bij Stef en Stein. Dan heb je genoeg tijd om die leugen te bedenken aan. Um, um, aankomende woensdag doen uh, Jonas Hikker, Slamen, yes, Stijn, en ik hem um, samen met Stef en Stijn. En volgende week dan is Stijn er weer. En dan zijn ben, weer ik de huh? ben ik dan Stijn? Ben ik dan Stijn? Nee, je bent al Stijn. Oh, nee, hey Stijn. Succes. Succes met doen. Stijn zijn, dat is super moeilijk om te zijn. Ja, dat kan ja, ik nou, ook dat dat het en iedereen zo stil, is hij ja. ook dan weer. Dus de <laughs> zo met de, ik ken Stijn dus helemaal niet als stil. Nee. Echt alles behalve. Kom door die night shift, door de kippenkloppers. De radio blijft ook niet stil, want we die draaien door. Zo meteen Toebak leeft en vergeet ook niet... Talasdag vanavond, 6 uur ben je welkom om het feestje met ons af te sluiten. Ja. 25 jaar bestaan, ik ben er ook. Jullie zijn oh. er ook, toch? Ja, wij zijn ja, er ook. Super tof. 6 uur, dan zien we je graag. We sluiten af met Eva Levine, Complicated. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Driving in your car, and you're talking to me one on one. But you become somebody else around everyone. Else